12 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal We is al de hele avond een kampioensfeest bezig. In het centrum van de stad vieren supporters massaal het kampioenschap van PSV. De officiële huldiging, inclusief tocht op de platte kar, staat pas voor morgen gepland. PSV won vanmiddag uit bij PEC Zwolle met 3-1. Door het gelijke spel van Ajax bij de Graafschap werden de Eindhovenaren voor de 23ste keer kampioen. De autoriteiten in de Canadese provincie Alberta zijn voor het eerst in dagen wat optimistischer over de bestrijding van de bosbranden. Vanmiddag werd gemeld dat de branden nog maanden kunnen duren, maar nu hopen ze dat er een keerpunt is bereikt. Er is wat regen gevallen en de temperaturen zijn gedaald. De brandweer in Alberta verwacht de komende dagen in staat te zijn om een aantal branden te blussen. De politie in Athene heeft met traangas enkele honderden betogers verdreven die probeerden het parlementsgebouw te bestormen. De demonstranten zijn woedend over maatregelen waar het parlement vanavond over stemt. De regering wil de belastingen en het pensioenstelsel hervormen om zo in aanmerking te komen voor een nieuwe miljardenlening. De Belgische regering zet het leger in... om de situatie in de gevangenissen weer onder controle te krijgen. Het gevangenispersoneel in Wallonië staakt al twee weken. De bewaking en verzorging van de gedetineerden leidt daaronder. De militairen moeten helpen het normale regime... voor de gedetineerden te herstellen. De meivakantie en het mooie weer... hebben de afgelopen dagen geleid tot veel drukte op de wegen. De verkeersinformatiedienst VID zegt dat het hemelvaartsweekend... sinds 2011 niet zo druk is geweest. Vooral vrijdag was het druk... Maar ook vanmiddag was er veel verkeer op de wegen naar en van het strand. In Gelderland leidde de Giro d'Italia tot veel drukte. Het weer: het blijft helder, de temperatuur daalt vannacht naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, en bij een stevige oostenwind wordt het 23 tot 26 graden. Vanaf dinsdag meer bewolking en kans op buien. Blijft wel warm met temperaturen van 20 tot 25 graden. Dit was het en. Zin in Zandvoort. Zandvoort? Is zin in ZFM? Zie FM. Met nu de nacht. de trap af, want de bel die bleef maar gaan. Ik voel me altijd schuldig, mensen in de kou te laten staan. Ik brak mijn been op vele plaatsen, want. Ik Dus het viel eigenlijk best wel mee Ik zeg I'm Jesus gonna make mine And it's the Holy Ghost Holy Ghost religion It's the Holy Ghost religion Jesus gonna make mine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 Do <laughs> you, Your yeah, energy because Me not playin' now, I don't say Puffins is the thing you ever make me feel weak, girl Free! Cause any time you whine and catch it This is to pull it up and put it to repeat, girl up. Up. Me up. not touch a dollar now me pack it Cause nothing in this world ain't more than what it works I don't need no mind You want more than diamond, more than gold As long as I can feel the beat Make like the day just be be take be control be. Oh,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 2015, al 25 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM Oeh, Ja yeah. ah ja. Yeah. sexy als ik dans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 Zeg, weet je wat het is, baby? Ik voel me sexy als ik dans. Oh, oh, oh, oh, yeah. oh, oh, oh, oh. Sexy als ik dans. Eh, eh, eh, eh. Ik voel me sexy als ik dans. Oh, oh, oh, oh, yeah. Ik voel me sexy als ik dans. Eh, eh, eh, eh, eh. Als ik dans, steek ik mijn hand op.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 als ik, dans. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. ik voel me sexy als ik dans. Ooh, ik voel me sexy als ik. Ik voel me sexy als ik dans. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ik voel me sexy als ik dans. Steek ik mijn hand op, op. ga mijn voeten zo hard als ik dans. Sexy oh, als ja, ja, ja. yeah. ik dans. Gooi jij je haar door, swingen je hoeden zodat ik. De voel ik danser, stik ik mijn handen ga mijn voeten zomaar ik, ik voel me seks ik danser. Gooi jij je door, swingen hey, je hey, zo lekker dat het e te gaan te gaan ik danser.